De man is een bekende van de politie. Hij was voorwaardelijk vrij na een voordeling voor drugshandel en verboden wapenbezit. Ook koning Albert en koningin Paola zijn in verband met de aanslag naar Luik gekomen.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 Alleen weet je het niet. Hé, wat ben ik nou mee bezig? Geloof is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe ik zo'n kind En mag geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornis is gewoon hevig en heftig geweest. Over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en gokprobleem. Heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. blauwen. Eén kind heeft wat meer duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerst een ecuity pilletje. Dit is The Hoop Magazine. Hartelijk welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els Vrijen. Vandaag is Manchi in de studio te gast. Manchi is verslaafd geweest aan cocaïne en alcohol. Straks praat ik met hem verder. Hartelijk welkom in de studio. Het is nogal wat dat je je hebt laten opnemen bij de hoop en dat je nu ook nog je verhaal wil vertellen op de radio. Wat is nou echt het belangrijkste dat je wil meegeven aan de luisteraars als boodschap? Nou, um, ten eerste eigenlijk, het is een hele grote stap voor mij aan, om, om, om dit mee, aan dit mee te doen eigenlijk. En dat ik op deze manier gewoon uh, wil aan de, aan de luisteraars. Um, ...laten horen dat ik... Uh, ...ik heb niet meer schaamd eigenlijk... ...voor, voor het, uh, het feit dat ik... Uh, ...een stukje vertel over mijn verleden... ...over mijn verslaving... Mm -hmm. ...en uh, ja, dat is eigenlijk... ...het, het achterlichten de gedachte ja. eigenlijk... ...en dat... Uh, ...dat ik... Uh, ...ja, mag, mag zijn uh, hoe ik ben eigenlijk... Uh, ...en dat ik dat gewoon ook... Uh, uh, ...steeds meer... Uh, ...God ervaart in mijn leven... ...dus als, als, als de vader, want ik heb zelf... ...geen, geen artsenvader... Gehaat in mijn nee. leven en dat ik daar gewoon echt, dat die, ja, God mij gewoon willen zien. Of dat ik God zien als, als de vader. En, en ook een stukje gewoon willen vertellen en doorgeven wat ik zelf ook in de toekomst wil gaan doen. Gewoon om, om mensen te bemoedigen en in ieder geval ook uh, voorlichting geven. Gewoon hmm. te gaan geven op scholen. Om, om ja, andere, andere mensen gewoon te bemoedigen. Of die, die, die gewoon naar mijn verhaal luisteren, naar mijn getuigenissen. Ja. Dat ze gewoon zeggen, oké, okay, weet je, is, er is ook leven na, na een verslaving. Dus je wil andere mensen ook hoop geven? Ja, precies. Oké, okay. ja. nou hartstikke mooi. We gaan er uh, straks uh, uitgebreid verder over praten. We gaan eerst nog eventjes naar muziek. Oké. Okay. Dat was This is the Moment van Dream of Eden. Ik uh, ga nu verder praten met Manchi. Manchi, zoals we al zeiden, je bent verslaafd geweest aan uh, cocaïne en alcohol. Hoe is die verslaving ooit ontstaan? Ja, um, eigenlijk uh, moet ik wel zeggen, een stuk uh, terug in mijn, in mijn jeugd. Ik was eigenlijk anti-drugs. Ik heb... Uh, niets echt dichterbij bij de familie meegemaakt of drugs in de familie of echt drugs gekend in de familie maar wel bij een vriend van mijn, van mijn zus die die, die gebruikte en, uh, en ik ken nog meerdere mensen op die eilanden waar ik vandaan kom uit Bonaire en daar eigenlijk uh, krijg ik toen behoorlijk een benauwd van de, van de drugs en vooral het koken het, het, het base koken en en toch, als, als tiener, dus als, als tiener volwassen, ben ik toch verslaafd aan geraakt. Dus dat kon ik daar eigenlijk niet zo goed plaatsen eigenlijk. Want je, als kind was je echt anti? Ja, ja. En waarom, ja. waarom was je er als kind dan zo, zo tegen? Want ik zag mensen gewoon kapot gaan aan die drugs. En ik had zoiets van, weet je, de, nee. ik nooit, dat wilde jij nooit, niet? Nooit. Ik nee. nooit... Uh, nou, het was, het was, het was, het was uh, moeilijk eigenlijk om mensen op die, op die manier kapot te zien gaan aan, aan de drugs. Mm. En bij ons op de Antilles is het heel goedkoop. Maar, uh, drugs ik, zijn heel goedkoop op ja, de antillen. Ja, heel goedkoop eigenlijk. En, uh, ik, uh, ik was toch uh, ja, anti anti-drugs uh, toen die tijd. Ja. Toch verbaasd me, tot de dag van vandaag heb ik soms ook vraag, hoe kan het nou dat ik toch uh, cocaïne ga, ben gaan gebruiken? En hoe, hoe kun je dan uitleggen van hoe dat gaan is? Of ben je op de Antillen gaan gebruiken of toen je hier in Nederland was? Nou, toen hier in Nederland, een stukje eenzaamheid. Ik kwam uh, van, uh, vanuit uh, Bonaire eigenlijk, van het uh, van buitenleven. En dan kom ik hier in Nederland uh, binnen. Mm -hmm. Op een flatje in Limburg in Weert. Een klein stadje in uh, midden Limburg. En... Ja, dat was voor mij toch best wel eenzaam, weet je. Dus je had hier, geen, je had hier weinig contacten? Ja, en ik was sowieso al onzeker. Mm -hmm. Ik had het uh, ik, ik moeilijk om contact te leggen. Dus ik was heel onzeker iemand en uh, ja, ik schaamte enkel ook overal. Of een stukje van mijn uh, kindertijd te maken eigenlijk. Dus ik was eigenlijk uh, heel moeilijk in contact maken met, uh, met anderen. Ja, en, en, en hoe kom je dan bij drugs? Ja, ik was via, via eigenlijk een, een, een, een broer van een, van een ex-vriend van mijn zus. Daar kwam ik eigenlijk de eerste keer in contact met drugs Ik wist het wel dat hij gebruikt. Mm -hmm. ik, ken hem, ik ken zijn verleden. En zo, is er eigenlijk, zo ben ik in contact gekomen met drugs ja. Ik ben naar Utrecht bij hem, een grote stad. Nou, eigenlijk een gemeente in de provincie Utrecht, IJzerstein. Mm -hmm. En daar eigenlijk uh, op, zijn, op zijn flatje uh, ben ik in contact gekomen met de drugs. Ja. En toen die, toen die tijd was ik niet van bewust van het gevaar van de drugs. Maar wat deed ik drugs op dat moment dan met je? Ja, het was lekker, het geeft goed gevoel. En uh, ja, die euforie eigenlijk, waar ik, waar ik ervaar toen, uh, ja, ik was, ik was blij eigenlijk. Ja. En in het begin had ik nog, uh, kon ik nog onder controle houden eigenlijk. En ja. was het eigenlijk. Uh, ja, het was, uh, ja, op dat moment was ik er niet van bewust natuurlijk, maar later ging ik uh, toch uh, steeds uh, beschouwen dat de drugs uh, mijn beste vriend was. Het was een maatje eigenlijk, het werk bij mijn eenzaamheid. Ja, maar probeer dat dan eens uit te leggen, zo van, uh, voor jou was drugs was een soort vriend en je voelde je dan minder eenzaam? Als je het ja. gebruikte? Ja, want het, je krijgt gewoon een lekkere gevoel Wat ik zei, nou de euforie eigenlijk. Het flash noemen ze dat in het drugsveel. Dus je, je rook het. En uh, het, was, het, het is lekker. Ja. Dus die, die, het werkt eigenlijk. Ik, op dat moment zag, zag ik alleen maar voordelen in, in, in ja. in en het gebruiken. Voelde je je dan op zo'n moment ook minder onzeker? Ja, ja. Ja, want met de drank daarbij ja. Maak ik toch contact? Dan ging uit, ging naar de discotheek, ging dansen, dansfeest. Dus in een combinatie met, uh, met drugs, weet je, kon ik dan volhouden. Ja. En uh, als je dat uitwerkt de volgende dag, dan komt het wel de eenzaam gevoel weer. Dus dan moest je eigenlijk, in principe, moest ik, was ik ermee bezig. Maar alleen maar in het begin had ik wel onder controle. Althans voor mijn idee dan toen die tijd. Wist mm. ik niet beter. En, dus jij had het idee zo van dat die, dat die drugs echt een vriend voor je was. Ja. En dat je niet verslaafd was. Had je echt het idee dat je niet verslaafd was? Ja. Okay, en, hoe, en hoe vaak gebruikte je dan drugs? Nou, het was eigenlijk uh, één keer in de maand. Okay, Soms dus... één keer in de twee maanden. Ja. In het begin was het ook helemaal nog... nog, nog ik was nog begin en dat was toch één keer in drie maanden zelf. Ja, dat is heel weinig eigenlijk ja, maar. Ja, heel weinig. Maar dat veranderde dus wel op een gegeven moment. Het verandert en het loopt, het loopt in je haar veranderde steeds. Weet je, dat ging van, van één keer in drie maanden, één keer per maand. één keer per maand, naar twee keer per maand. Ja. Daarna was het gewoon van, van uh, twee keer per maand naar het, elke weekend. En zo gelijk je steeds uh, uit. Ja, steeds, steeds verder. Zouden... Naar, ja. okay. De, en ik neem aan dat het ook een boel geld uh, kost en druk. Zo. Ja, ja en in het begin ik had werk. Dit werken dus kon je wel. Dus wat ik net zeg het kost in het begin veel minder. Mm -hmm. Dus je voelt het er ook niet veel van eigenlijk. Als je bijvoorbeeld, uh, als ik een keer in drie maanden had ik een, extraatje, een extra straatje eigenlijk. En dan denk ik gewoon, ja, moet kunnen nu. Yeah. En het was in combinatie met de uitgang. Dan denk ik gewoon, ja oké, okay, weet je, met vrienden samen. Yeah. Dan deden we toch samen, gezamenlijk toch uh, een paar grammetje kopen. En dan gingen we samen gebruiken. Dus het was nog uh, te doen. Dat was nog te hanteren voor jou. Dat was nog te hanteren, ja. ja. ja. Oké, okay, nou we gaan zo even verder praten over van hoe het dan verder ging met je gebruik. En we gaan eerst naar muziek. We hadden het er net over van dat jij langzaam eigenlijk steeds meer drugs ging gebruiken. Mm -hmm. En dat nou, kostte natuurlijk ook meer geld. De cocaïne is niet goedkoop, heb ik begrepen. Hoe bekostigde ja. je dat? Nou, wat ik net zei. Um, in het begin dus, uh, had ik gewoon een baan. Mm -hmm. en, uh, wat voor werk deed je? Ik was, uh, in het begin deed ik dat bij de magazijnmedewerker uh, bij, de, bij de Albertijn. Groot yeah. distributiecentrum, mm -hmm. Gelder -Malsen. En ik had verschillende uitzendbaantjes uishand, eigenlijk uh, gehad. Ja. Yeah. Maar dat was een van de langste banen wat ik heb gehad. Yeah. Dus, uh, bij, bij Albertijn. En... Maar ik ben als beroep zelf uh, elektromonteur. Dus later, halverwege uh, jaren 90 ben ik eigenlijk uh, mijn beroep gaan uit. In het begin was het best wel lastig om, uh, om een baan te vinden. Toen wegen de economische situatie ook, weet je, Er was uh, veel werk, werkloos ja. toen die tijd. Ja, dat, en dat was dan eind jaren 80 al Nee, begin je. Nee, echt jaren, jaren 90 was het toen ja, ook ja, al. Okay. Begin jaren ja, toen ging het 90. nog niet zo heel goed. Nee, 93, 94, 94, 95. 90. Dus pas in 96 heb ik, uh, toen ging het eigenlijk de goede kant op. qua gaan werken bij mij dan. Toen, ja. toen kwam ik uh, in dienst van een bedrijf. Waar ik eigenlijk uh, als aannemer bij KPN heb gewerkt. Uh, in de telecom. Oké. Okay. Maar om terug te komen op die verhaal van uh, ja, dus in het begin was het nog te doen eigenlijk om, om, om wat ik net zeg gewoon met vrienden, dus combinatie geld, geld, uh, geld uh, samen erbij. Ja. En dan, konen we gewoon nog, uh, of dan kon ik ook nog uh, dus nog verder gebruiken. Mm -hmm. Maar goed, je glijdt steeds meer verder natuurlijk. En dat heb je steeds meer nodig. Want uh, het, het, het, de hoeveelheid was niet genoeg. En ook het, het, om steeds meer, meer fles te krijgen had je ook nog meer nodig. Want die spullen zo verslaafd. Zo ja. verslaafd. En, ja. dan ben je, ja, dus dan glijd je steeds verder. Ja. En ik heb het best wel lang volgehouden om niet dingen te gaan doen. Laten we zeggen in de criminele wereld om dingen te gaan doen. Mm -hmm. Maar ik had wel indirect wel toch mee te maken. Bijvoorbeeld dat ik uh, valse geld uh, ging kopen. Een briefje van 250 um, guldens toen die tijd. Voor 75 guldens. En dat je daar gewoon uh, ergens naartoe een inkoop ging doen. Dan had ik no gewoon goede geld. Ja, ja. Dus dat was het eigenlijk. Uh, zulke dingen zag je in die ja. onschuld niet. Maar ja, criminele, criminele, criminele praktijk is een criminele praktijk. Of je dat zo doet. Of je breken in ergens uh, bij uh, ja. in een woning. Ja, het is gewoon allebei crimineel. Precies. En nee. voor mij was het eigenlijk... Uh, op dat moment was het toch... Ik maakte toch een onderscheid van... Dat kan nog. en De anderen niet. Ja. Dus... Maar ja. Ging dat criminelen... Ging dat, werd dat dan ook steeds erger? Ja, het, ja, het gaat dat gewoon samen eigenlijk. Uh. Dus... Uh, ik hoorde van veel jongens... Waar ik uh, normaal gesproken... Opname bij de hoop... Uh, uh, hoor ik van veel jongens dat de ene die zegt ja maar ik, uh, ik heb dat en dat niet gedaan dus ik heb geen overvallen gepleegd ik heb dat niet gedaan maar ik heb toch een uh, fraude gepleegd bij een bedrijf met tankpasje of noem maar op mm -hmm. ik zeg ja weet je wat ik net zei criminelen is crimineel, mm -hmm. allebei yeah. dus uh, maar het, ik glijd er steeds verder en tot ik op uh, ja, een bepaald moment ging inbreken en uh, een autoradio weghalen ja. En dat was het eigenlijk het begin van, de, van, uh, van, uh, ja, van, het, van een veel meer ellende. Want wat gebeurde er daarna dan? Nou, um, dus uh, het was... Uh, ja, het was, het, ja toen, toen, toen ben ik begonnen eigenlijk met... Voor mijn idee was ik toen begonnen met een zware werk. Ja. Maar ja, in, in, in, in de volksterm is het nog steeds kreimelsdief natuurlijk. Maar voor mij was het meer zo van... Uh, nou ben ik eigenlijk een beetje... Dan ga ik steeds verder alsof je een grens was overgegaan ja precies ja. en ja het was uh, ja toen toen, toen beginnen was ik ook uh, best wel angstig eigenlijk om zoiets te doen weet je want uh, ja in principe wil ik niet maar ik deed het toch om een verslaving uh, te bekostigen ja. eigenlijk want naast dat had ik ook nog een baan maar dat was niet voldoende geld dus uh, ik ben begonnen toen met uh, op mijn werken met de busje van de werk ik ging of scooter weghalen fietsen weghalen ik kon ze zo naar iemand brengen, kon ik kon zo fiets kwijt. Ja. Dus ik ook geld om verder te gaan, maar we verslaving. Maar had op een gegeven moment die verslaving ook geen invloed op je werk? Natuurlijk. Maar, uh, ja, kijk, er waren momenten gewoon. Want ik ben begonnen als hulpmonteur. Mm -hmm. dat, die, dat die monteur die kwam me ophalen, want die kwam me elke ochtend ophalen. Dat ik daar gewoon helemaal onder invloed naar hem toe ging. Die zei: Ik ben ziek, ik voel me ziek. En ja, weet je, als ik achteraf dan denk en zeg, wauw, wat was ik mee bezig geweest? ja het dus had wel een degelijk invloed op mijn werk. Maar... Ja. En, maar heb je al die tijd gewoon toch je baan gehouden? Ik had wel best wel lang mijn baan kunnen houden, ja. omdat ik ook nog bij familielid uh, verblijf. En die mij ook toch nog. Uh, mm, nou, ik werd in de gaten gehouden, dus dat ik uh, niet zomaar eigenlijk. Uh, Verzuimd om, om, om te gaan werken. Dus. Ja. Maar, maar ja, ook dat ging ik op een paar momenten voor, voor en, en ja, wat ik net zeg, dus gelijk steeds verder en verder en verder. Ja, dus, van, uh, van kwaad naar erger van eigenlijk. Van kwaad naar erger eigenlijk. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo even verder uh, praten over wat er dan daarna gebeurde. Dan gaan we gaan eerst nog even naar muziek. Okay. I Believe in Jesus van Kingsway Music. Want je net hadden we het erover van dat je steeds meer criminele dingen ging doen. Ben je uiteindelijk ook met justi justitie in aanraking gekomen? Ja. Uh, uh, het is zo. Dus, uh, wat je net zei gewoon, het wordt dus steeds van kwaad naar erger. Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment kwam ik in eerste met justitie in aanraking eigenlijk. is dus eind jaren negentig. Toen... Uh, er was een broer van mij gekomen. Eigenlijk naar Nederland. Dus een, een broertje van mijn broer na mij. Ja. En... Ja, die, die, hij was uh, eenzaam. Dus ik nam hem overal mee. En op een bepaald moment heb ik hem meegenomen naar een... Ik was, ik, ik, moet daarvoor al ik was in een gebruikerspand eigenlijk. En dat was ja, ja. een dealer. En die dealer die, die, die probeerde me toen weg te jagen. Die wilde jou niet in dat pand hebben. Precies. En ja, toen had ik zoiets van... Ja, weet je, wie ben jij om te bepalen voor mij? Dus ik was kwaad. Maar ik durfde eigenlijk... Maar dat heeft meer mee te maken met mijn jeugd. Durf ik eigenlijk zelf hem niet aan te pakken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn broer zo ver gekregen. broertje. Die eigenlijk... Uh, voor mij toen doen we als, als jong is heb ik altijd hem sterker gevonden dan, dan ik zelf dus ik, ik, ik zag eigenlijk een beetje tegen, tegen hem op en die heb ik eigenlijk zo ver gekregen dat we gewoon ja, die mannen uh, hebben gepakt en we hebben een stam bepaalde uh, stambomen stok of uh, afval van, van die boom of zo van die, van die takken, van een tak of zo. takken ja. die hebben we meegenomen we wilden hem alleen maar hem niet pijn doen, maar we wouden hem eigenlijk alleen maar een lesje leren. Maar ja, het is eigenlijk uit de hand gelopen. Dus jullie wilden hem niet slaan, maar jullie wilden hem bedreigen of zo? Ja, ja dat was het de bedoeling eigenlijk. Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Mijn broer dus sloeg zo hard dat hij gewoon een openbouwtbreuk heeft overgehouden. Zo, dan moet hij heel hard geslagen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk hebben we ook drugs van hem gepakt. Mm -hmm maar er ging geruchten rond in het, in, het, in het dorp, in het stad zodat wij gewoon bij hem gingen rippen en rip, uh, dat, dat zal niet iedere, iedere luisteraar weten wat dat is rippen dat betekent drugs afpakken van, het, uh, van, van een dealer Van een dealer, ja. ja dus uh, maar het was niet zo toevallig heb ik hem gevraagd of hij drugs bij, bij zich had mm -hmm. en hij zegt ja en die, die nam ik mee maar later hoor ik dat hij meer drugs had bij zich ja. Dus als ik hem echt ging beroven en het, zo wat, wat we zeggen, mm -hmm. in de drugswereld, had ik al die drugs meegenomen. Ja, maar dat heb je niet gedaan. Nou ja, dat heb ik niet gedaan, omdat ik dat niet wist. Ik heb het alleen maar gevraagd wat hij, wat, hij, wat hij bij zich hebt en uh, of ja. hij mij... Of ja, hij gaf me en toen zijn we weggegaan. En later ben ik opgepakt, na nou, een maand of twee ben ik opgepakt. Voor wat jij voor en de, je ja. broertje hadden gedaan. Ja, ik uh, ja. kreeg gewoon een poging tot doodslag. ja. Ik had toen alles uh, eerlijk vertellen aan, uh, aan de politie. Mm -hmm. En ik heb mijn broer ook daarbij betrokken... waar ik van heel veel spijt heb gekregen. Mijn broer was heel boos op mij, broertje. En... Ja, dus het was, uh, het was, het was niet leuk. Uh, voor mij niet, voor hem niet. Want dezelfde gevangenis, medegevangenen... die ging mij bedreigen... omdat ik mijn broer heb zogenaamd verraden. Ja. Maar ik moet wel zeggen... mijn broer die... die had uh, een van de andere... ja ik zo overgehouden, ook van de opvoeding dat hij eigenlijk uh, niet zo goed zijn krachten in controle kan houden, dus hij kan zo hard slaan dat hij niet zelf soms niet weet hij Het zelf niet in de gaten niet in de gaten en ja, hij heeft uh, proberen eigenlijk daarvoor bijna te vermoorden eigenlijk, hij heeft een paar keer neergestoken met een schroevendraaier dus dat is ook bij mij een soort wraak heb ik eigenlijk genomen om hem door te vertellen aan de politie dat hij ook daarbij was. Was ja. dat niet gebeurd, had ik niet gedaan. Maar ja, toen die tijd wist ik niet beter. Dus ik heb alles eigenlijk een beetje fout gedaan. wat fout, uh, ja, alles uh, dus... Uh, ja. ja, ik heb fout, fout op fout gemaakt eigenlijk. Door ook de politie te vertellen. Tuurlijk, ik ben eerlijk geweest, maar... Ik ben zelf ook diegene die hem daarbij heeft betrokken, weet je. En dat... Uh, ja, was, dus was, was hij, wel was wel, hij was wel schuldig, maar hij was er alleen bij omdat jij het had gewild. Precies. Ja. Dus aan de andere kant, ik had hem eigenlijk niet, uh, niet moeten verraden. Eigenlijk, zo zie ik dat. Maar goed, het is allemaal gebeurd. We zijn veroordeeld na eis van vier jaar. Ik een jaar. En uh, de die rechter die, ja, die zei zijn motivatie van... Omdat ik uh, hem erbij heb uh, betrokken, dus krijg ik iets meer. Meer straf een ja. jaar. Ja. En hij negen maanden. En hoe, hoe was het voor jou in de gevangenis? Nou, toen kwam ik tot één keer, mm -hmm. en op dat moment dus, ik zat vast en ik dacht gewoon, ja weet je, oké, okay, geen drugs, niks. Dus ik had al die tijd geen drugs gebruikt in de gevangenis. Mm -hmm. Dus toen eigenlijk kwam ik tot mezelf, dacht ik, want mm -hmm. die gedragen zijn dezelfde. Maar toen wist ik niet beter natuurlijk, dus ik ben eigenlijk na, na acht maanden, kwam ik alweer vrij... Mm -hmm. En mijn broer daarvoor al eerder. In de gevangenis hebben we toch een van de andere schermitseling gehad. Maar um, hij is eerder vrijgelaten. Ook weer gezellend toen die tijd. Dus en ik. Uh, dus en ik. Uh, precies die acht maanden kwam ik vrij. Want ik kreeg een VI. na een jaar. Dus vier, vier maanden VI. VI dat is. Dat betekent uh, vervroeg, vervroegde in, in v, vrijheidstelling. vrijheidstelling. Ja. En. Dus ik kwam. Ik kwam vrij. Maar ja. Toen, gelijk daarna, beginnen de ellende weer. Oké, okay, dan ja. gaan we zo over ja. verder praten naar de muziek. Let We hadden het er net zo over dat, dat, je op, dat je weer uit de gevangenis kwam. En dat het toch ook nog niet zo goed ging. Hoe ging het verder met je? Nou ja, vijf maanden van ellende. Eigenlijk helemaal gebroken tot de grond. Eigenlijk steeds meer gebruiken. Wat ik begin zeg van... Gelijk nou, nadat je uit de gevangenis gelijk kwam? Gelijk uit de gevangenis ben gekomen, ja. Dus ging je van kwaad naar erger. Dus van, van, van weekend naar dagelijks. Dat je dus gebruikte? Ging ja. Gebru ja. En... Op een paar momenten uh, uh, dus ging ik ook nog uh, ook, samen met, uh, met, met steeds meer uh, heftige criminele dingen, zo, dus, zoals uh, steeds meer oude radios. En op een paar momenten uh, laat ik uh, nog een keer uh, word ik alweer opgepakt door de politie mm -hmm. en ik was blij. Ik was je was blij, blij dat je werd opgepakt? Ik was blij dat ik werd opgepakt en, en, en, en ik kwam in het politiebureau terecht en, en daar heb ik eigenlijk de eerste ervaring, heb ik eigenlijk God ontmoet. Eigenlijk Jezus ontmoet in, in, in mijn ellende, want ik heb geschreeuwd toen van uh, God als u bestaat of als u er uh, bent. Ik wist het wel, ik, ben, ik heb het wel uh, als, als, als, uh, als jong of uh, ik ben geboren en ik had uh, nog een, een Katholieke achtergrond, eigenlijk. Dus mijn moeder, die beet uh, nog steeds voor mij tot de dag van vandaag. Maar ja, dat, dat, dat is het eigenlijk. Voor de rest had ik niet veel met geloof. Ik wist het wel dat er God bestaat. Ik geloof wel in God, maar ja. voor de rest, ik, het was niet uh, praktiserende geloof eigenlijk. Meer, nee. meer in, in mijn uh, ratio. Maar uh, toen kwam ik in, uh, in een contact. En de eerste contact was op, in die politiebureau in mijn eenzaamheid. Uh, maar wat dat, gebeurde er dan? Zo van je je ja, riep dat en wat. Toen was het gewoon zo, ik, ik kon het makkelijk accepteren en omschakelen dat ik in een politiebureau zat. En dat ik daar gewoon eigenlijk nu, dat ik daar eigenlijk al stil word gezet van, hé, hey, nu moet ik wel iets gaan doen. Ja. Dit kan niet meer. Dus dat was het eigenlijk, de ontmoeting. Dit kan niet meer, ik moet, ik moet eigenlijk iets gaan doen. Er moet leven. iets veranderen. Er moet iets gaan veranderen. Ja. Ik moet iets gaan doen aan mijn gedragen, noem maar op. En wat heb je toen gedaan? En zo heeft God mij geleid naar een, naar een drugsvrije afdeling... ...in Vught, in een gevangenis. Dat ja. heb ik voor gekozen. Mm -hmm. Met heel veel pijn en moeite en strijd... ...heb ik daar eigenlijk aan mezelf gewerkt. En daar, daar, echt gebroken. Op een bepaalde gedragen werd ik vertoond. En iemand die mij keihard mee confronteerde. Mm -hmm. toen ben met ik ge verkeerd gedrag dat Met je verkeerd vertoonde. gedrag, ja. ja. En toen ben ik gebroken... ...tot de grond, jankend, huilend. En, maar ik ben, ik ben achteraf wel blij dat het gebeurd is. Want? Omdat ik daar bepaalde gedragen heb, ik bepaalde patronen... ...heb ik onderbroken mijn ja. leven toen die tijd. En wat voor patronen dan? Nou, van, vooral van zeuren, mopperen... Klagen. Dan, ja, klagen. Ja, klagen. Ja. Dit is niet goed, dat is niet goed. Dus dat waren een van de dingen, een van de patronen... ...waar ik heb bebroken toen die tijd... Ja. En, toen heb ik ook gekozen voor een traject bij De Hoop. Okay. 2003 was dat. Ja. Er was ook daarvoor heel veel strijd, pijn en moeite. Mm -hmm. Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen om, om hier naartoe te komen om verder te gaan met mijn behandeling. Ja. En zo ben ik eigenlijk in 2003 beland bij De Hoop. En hoe was het bij De Hoop? Apart, om voor de eerste keer in een, in, een, in, een, in een groep, in een kliniek te zitten eigenlijk. Mm -hmm. Ik had altijd gedacht, ik moet het zelf doen. Yeah. Maar uh, doordat ik uh, veel gesprek had met die dominee in, in, in, de, in de gevangenis... die had ook gezegd, geadviseerd aan mij om daar toch voor de hoop te kiezen. Mm -hmm. ik had ook nog andere opties, andere klinieken, zoals yeah. ARTA. Anthroposopische, van natuur of zo. Yeah. Maar ik had toch gekozen voor de hoop. En... Ja, daar uh, heb ik, ben ik eigenlijk uh, voor de eerste keer in de kliniek uh, terechtgekomen. En het was allemaal... Uh, ja, in het begin heb ik allemaal aangepakt. Toch heb ik toch bepaalde dingen laten liggen. Dus ik heb twee jaar bij de hoop gezeten. Ja. Bijna twee jaar bij elkaar. Mm -hmm. Heel veel strijd, ellende, terugval gehad, noem maar op. Teruggekomen van uh, van wonen, naar de groep. Uiteindelijk naar buiten in 2005. En is toch binnen een jaar misgegaan. En waarom ging het dan mis? Wat gebeurde er dan? Nou, achteraf zijn een paar dingen waar voor mij duidelijk is geworden. De eerste is gewoon mijn eenzaamheid. Ja. Dus ik heb eigenlijk mijn eenzaamheid, mijn leegte... Waar je problemen met er ook mee waren begonnen? Precies. Ja. Die heb ik toch eigenlijk uh, laten liggen. Ja. En... voor mij is er altijd gedacht, gewoon als ik een paard krijg, dan wordt die eenzaamheid en is altijd eens goed. En ja. ik had altijd zo gefocust, maar het is... die kon me niet, kwam me niet en dan ga je toch op straat of ergens in een discotheek of in een kroeg, ga je Schrijf, zoeken zoals. en dan vind je het meestal de verkeerde en ben je toen ook weer drugs gaan gebruiken? ja, toen, ben ik, toen heb ik terugvallen gehad dus het was echt gewoon van uitgaan naar weer, weet je maar ja. verkeerde, verkeerde mensen, verkeerde vrouwen en zo is eigenlijk de ellende weer begonnen okay, nou dus een leegte is gewoon blijven bestaan bij mij ja. en ja, omdat ik daar gewoon de wortel, ook de wortel van afwijzing heb ik ook laten liggen dan gaan we zo direct nog een eventjes uh, over uh, verder praten. We gaan eerst luisteren naar Live for Today van Angelique. Sitting in my room staring at the wall, wondering about to meet it it all. Why is it this thing for life has got me going crazy. Yeah. So open up your word and let it speak to me. A purpose and a plan that you decide. It's clear to me. We hadden het er net over dat, uh, dat je na je behandeling bij de hoop dat je toch weer eenzaam werd en dat je die eenzaamheid weer ging opvullen met drugs. Ja. Um, je bent uiteindelijk teruggekomen bij de hoop. Ja, ik had um, nou, um, best wel veel ellende weer uh, meegemaakt eigenlijk waarvan uh, in 2008 het dieptepunt weer mm -hmm. bijna dood geweest. Tijdens een van mijn, uh, ik zag dat gewoon een van mijn slechte dingen wat ik heb gedaan, zoals dus een, een inbraak. En dat ik daar eigenlijk mijn hand heb uh, gesneden. Maar God heeft mijn leven bespaard. Je, je hand heel erg gesneden. Ja, het is een zware eigenlijk. Mm -hmm. En het hing één millimeter hing mijn leven vanaf. En, en ik, word, ik leef nog. Ik, ja. sta, ik, ik zit hier. Dus toch uh, heb ik wel zoiets. God is uh, een plan begonnen in 2003, 2002 jaar. En die willen afmaken. Ja. En... Ik zeg altijd: Meestal, als je met iets slecht je bent, je doet, iets slecht, loopt het ook slecht af. Met uh -huh. de meeste mensen. Maar bij mij loopt het gewoon goed af. Dus God heeft mijn leven bespaard. Ja, ja. En daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Maar uiteindelijk heb ik in eerste instantie nog, toch niet gekozen om, om toch wat van te maken. Want ik ging helemaal verder. Ik had mijn hand uh, was nog niet genezen. En dat ging ik gebruiken. Dat vond ik zo jammer. Hè. En dan kwam er gewoon duidelijk die bijbevraag van Paulus van, je wil het goed doen, maar je doet het slecht. Mm -hmm. Dus dan komt er echt, uh, bracht ik echt dat in de praktijk. Want, want wist je had je echt het idee ook al op dat moment van dat God je leven had gespaard? Ik had echt een idee, want uh, in het ziekenhuis uh, was de mensen stond, stond verbaasd te kijken van, hoe kan dat nou? Mm -hmm. Hoe kan dat nou? Eén millimeter, je slag had het net niet geraakt. Ja. En, en dan uh, toch weer gebruiken, ondanks... Uh, toch, ondanks alles gebruiken. En die woont heel snel genaast. En al die dingen bij elkaar, dan denk ik gewoon, het is niet iets van... hier. het is gewoon een wonder van yeah, God. Yeah. En uh, dat ik daar gewoon heel die functie allemaal... Want alle zin hoe alles was kapot. Dat ik die functie heel snel terugkrijg. Dus al die dingen was wonder van God. Maar op dat moment ben ik ook nog... En ik denk gewoon dat, hij, dat, dat God, dat deed hem ook heel veel pijn. Dat ik daar gewoon toch mezelf toch uh, verder onderuit ging uh -huh. halen. Dus uh, door te gaan gebruiken, door verder te gaan gebruiken. Ja. Uiteindelijk heb ik toch de keuze gemaakt om, uh, om 2009 terug te komen bij de hoop. En uh, dus zo ben ik begonnen aan weer een programma. Ik heb daar ook best wel een lange programma gehad in een groep. Maar toch had ik bepaalde geheimen ontwikkeld weer. In de weekend gebruiken soms. En, en, en toch stiekem geheimen ontwikkeld, stiekem sneaky dingen doen. Die ja. niet betrouwbaar zijn. Mensen zien dat, maar ik, ik ontkent. En nou heb ik. Je dat... ontke... Mensen zagen, het. Mensen maar zagen joh, het, maar jij ontkende dat er iets uh... Ja, ik ontken het. Of soms durven sommige begeleiders of begeleidsters mij niet te confronteren met bepaalde gedragen waar ik vertoonde. Hmm. Vond ik ook jammer, maar aan de andere kant was het ook mijn houding tegenover hun. Was je agressief dan? Of? Nee, ik, heb, ik ben er nooit agressief geweest. Maar het blik soms wat ik kan kan. kan ja, wat ik naar iemand kan kijken, dan, dan haken ze af. En dat vond ik jammer. Weet je, want hmm. aan de andere kant had ik wel nodig. Je had dan, wel nodig en, dat je werd geconfronteerd ja, met wat je deed. Ja, ik heb er wel best wel de laatste jaren ook veel op dat gebied uh, gezegd tegen mensen. Doe maar gewoon. mij ja. confronteren. Wees niet bang. Zeg het maar eet, gewoon. Zeg het gewoon maar. Zeg het maar gewoon, ja. En uiteindelijk heb ik uh, toch een uh, programma gehad. Terugval gehad. Geheim ontwikkeld. En uh, weggestuurd. Mag je terugkomen. Toen heb ik gekozen. Ook met pijn en moeite voor het programma challenge. Een mm -hmm. challenge en God... is een heel intensief programma. Dat is volgens mij ook alleen mannen ja. die bij elkaar. Het is ja. er dus dat is ook een groep voor vrouwen, maar als je dat als man doet, dan kom je in een groep met alleen maar mannen. Ja, dat was alleen maar mannen. Ja. Of groep alleen maar mannen. En toch, God heeft van geleid. God heeft van toen begin van dit jaar ook daar naartoe. God wil wow, me echt daar naartoe, maar door mijn eigen keuze mijn eigen ja, keuze heb ik het niet gedaan. Maar God wil wow, me toch lang hebben bij dit programma. Want God wil wow, die. die nou, het liefde voor mij. heeft. Later ging het allemaal begrijpen. Maar op dat moment niet. Nee. Want ik wou toch mijn makkelijke weg. Of ik, ik koos toch voor de makkelijke weg. Dus in eerste instantie ging je niet naar het challenge. In eerste instantie niet. Ik heb toch, ja. Hoe ben je er uiteindelijk dan wel teruggekomen? Nou toch. Toen iemand tegen mij zegt. Een afdelingsbehandelaar, Die zei tegen mij. Het gaat niet om dit programma. Of de onderdelen van. Maar het gaat, ja. het gaat om jou. Het gaat om jou. Het gaat om jouw leven. Mm -hmm. Dus het gaat als je terugkomt. Kijk wat je dat gewoon, wat je kan hebben, wat je nodig hebt. Dat was voor mij eigenlijk het, het doorbraak. En uh, ik heb daar best wel veel, veel, veel gehad. Tien weken gezeten in Challenge 1. Ja. Begin ging goed. Op het laatste, het einde, heb ik best wel veel strijd gehad. Bijna uitgeklapt, dus weggegaan. Stond ook op een punt om, om weg te gaan, maar ik heb daar gewoon besloten om toch te blijven. Ja. Toch door de moeilijkheid heen te gaan. Dat is eigenlijk de kracht van het programma. Ook de kracht. Ja. Ook uh, wat, ik, uh, wat ik heb. En uh, God heeft me altijd daarbij bijgestaan. En ik ervaar nu heel veel. Heel veel. Uh, heel veel rust in mijn leven nu. Ja. Ik bedoel dat ik hier zit. En dat ik daar gewoon interview. Zonder nerveus. Zonder te trillen. Ja, ja. Gewoon normaal kunnen praten. En mijn verhaal kan vertellen. En ook een stuk over mijn familie. Over dingen waar ik normaal vroeger schaamte te zo'n anderen van vind. Als ik ja. vertel dat ik uh, een inbreker ben geweest. Of ik een fietsendief was geweest. Het is Al, nou echt veranderd. Ja, weet je. Kijk, uh, is het is inderdaad. Uh, ik wil absoluut niet meer terug naar die wereld. Ah. En daarom zit ik ook best wel lang in een programma. Heb ik, altijd, ik ben altijd een, een, een knokker. Ik ben ja. nog steeds een knokker. Gewoon om toch wat, voor, voor bereik, wat van het leven ja. te maken. Iemand zei tegen me mij op, op, op mijn werk toen... Het woord K niet bestaat niet. En dat is altijd bij mij. Dus ik zeg gewoon bij God. Is alles kan mogelijk. Is ja. alles mogelijk. Kan Oké. Okay, Manji, echt heel erg bedankt voor je verhaal. Uh, heel veel sterkte ook met het afmaken van het uh, programma. En, Dank uh, je. Ik nou, ben wel. benieuwd hoe het verder gaat. Dank u um, wel. We zijn helaas alweer aan het einde gekomen van het programma. Wilt u meer weten over het werk van de hoop? Kijkt u dan eens op onze site. Dat is www.dehoop.org. Als u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de hoop. Het telefoonnummer is 0786. En dan 6 keer 1 078 6 keer 1. U kunt natuurlijk ook mailen, dat is info Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.